Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Binnen het CDA Limburg leeft op sommige plekken de gedachte... dat alles is toegestaan wat niet bij wet nadrukkelijk verboden is... Dat is althans een van de conclusies van de commissie Keizer in het rapport Integriteit door Identiteit. Aanleiding voor het onderzoek in opdracht van het CDA Limburg... is een affaire dit voorjaar. Die leidde tot het vertrek van twee CDA-gedeputeerden en een CDA-burgemeester. Die werden beschuldigd van belangenverstrengeling... bij het beheer van het Limburgs landschap. En de gouverneur van Limburg stapte op na een vertrouwensbreuk. De onderzoekscommissie concludeert dat er binnen het CDA Limburg... te weinig regie is. Ook staat er in het het onderzoek dat de bestuurders het normaal vinden... verschillende functies op elkaar te stapelen. De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, is opgestapt. De afgelopen dagen was zijn positie onder druk gekomen. Er waren foto's van hem opgedoken waarop hij zoemt... met zijn politiek adviseur, Gina Coladangelo. Ook Coladangelo legt haar functie neer. De twee overtraden de coronamaatregelen... omdat ze geen onderdeel uitmaken van hetzelfde huishouden. Beiden zijn getrouwd. Hancock verschond schuldigde zich aanvankelijk en stapte niet op. Nu zei hij in een videoverklaring... Degenen die de regels maken moeten ze ook naleven en daarom moet ik opstappen. Denemarken heeft als eerste land op het EK-voetbal de kwartfinales bereikt. In de Johan Cruijff Arena wonnen de Denen met 4-0 van Wales. oud ajaxiet Casper Dolberg maakte twee van de doelpunten voor Denemarken. Rond deze tijd begint de wedstrijd Italië-Oostenrijk... En het weer tot slot. Later vanavond is het overal droog. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 11 tot 16 graden. Morgen zijn er afwisselend wolkenvelden en zon bij 25 tot 28 graden. Vanaf de tweede helft van de middag neemt de kans op buien... met onweer vanuit het zuiden geleidelijk toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Viele doorwerkzaamheden door werkzaamheden op de A9 naar Alkmaar, Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velsen heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Web nu de Nightwalk. Welkom to Nightwalk's Main Stage.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 Jozans voor zaterdagavond op ZZFN. Hier op ZFM Zandvoort Bijzonder weekend hè Ja, het is de 26e gisteravond uh, Pak een beetje uh, rond middernacht konden al rijden voor de clubs uh, En voor de kroegen, want uh, we mogen weer hè? Anderhalve meter regel uh, is uh, In de clubs en uh, voor de festivals eraf Mondkapjesplichten uh, Is, uh, ja, behalve openbaar vervoer en ik geloof het ziekenhuis moet je nog wel een mondkapje op. Maar hè, tegenwoordig met de app kan je gewoon uh, bij uh, diverse locaties naar binnen. Alhoewel, het ging natuurlijk alweer mis van de week. Eerst begonnen toen je, je mocht aanmelden. En dat was, geloof ik, donderdag. Hè, kon je voor de app aanmelden dat je uh, getest was of gevaccineerd was. Nou, ging hem niet worden. Hè. Uiteindelijk, ik pak een beetje kwart voor twaalf s avonds. Kon ik mezelf uh, in, uh, uh, ja, inloggen. En uiteindelijk kon ik dan een, een, uh, ja, zo'n uh, zo code krijgen, zo'n plaatje, hoe zo. Noemt hij QR-code dat zo mooi heet? En uh, ja, gisteravond waren er ook alweer problemen in de horeca. Want uh, ja, app was overbelast. En van de week hadden ze natuurlijk weer gehackt. He. Dus uh, met al die uh, testen. Dus het is toch een beetje een drama. Kinderziektes noemen ze dat dan. Maar we zijn weer een stuk vrijer dan voorheen. En laten we hopen dat het allemaal zo blijft en dat het alleen maar beter wordt. Dus uh, positief nieuws. Ook vanavond kan je weer lekker naar de clubs toe. Lekker stappen of naar de kroeg. Gewoon weer gezellig van oud tot uh, diep in de nachten uh, lekker doorzakken. Voor de muziek van Ben Rainey en Caleb uh, Lawrence met Love We Had. Het komen nu weer een hoop lekkere muziek. Gezellige muziek dacht ik zo. Want ja, bijzondere weekend hè. We mogen weer stappen. Uiteraard straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House. en in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kabel Skelly. Weet niet of de club daar trouwens al open zijn, maar uh, hij is uh, elke week weer van de partij. Muziek nu. Ik loop weer veel te veel. Ziggy van Puching Kaliwa. met Wait. Nee. What you afraid of? Zo. <laughs> ik heb al een biertje op. Ik ben het niet meer gewend, dus ik zie nu al dubbel.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 Krasy met Capri. De summer mix en daarvoor horen we Piero Pirupa. Met Everybody's Free to Feel Good. In een nieuw jasje, namelijk in de Deeper Proposed Extended Remix. IFM Zandvoort, zaterdagavond de Nightwalk Mainstage. We mogen het weer. Hè? We mogen weer stappen. Feestjes, nou ja. Hè? Ik heb alweer een paar... Uh cancellingen gekregen. Ik zou volgende maand uh, zou ik um, naar uh, Liquidity gaan in Alkmaar. Nou, uh, werd van de week gebeld. Je mag het aan niemand op vertellen. Het staat nog niet op de site, maar het gaat niet door. Ja, in Engeland uh, is uh, lockdown nog steeds. En als de DJ's komen, dan moeten ze in quarantaine in Nederland en in hun eigen land. Ja, zitten ze niet op te wachten natuurlijk voor die drie uurtjes draaien of twee uurtjes. Dus uh, het wordt verschoven. Wanneer weet ik nog niet, want uh, in september uh, waren de geruchten maar uh, ja, of er materialen zijn en het personeel. Want september is natuurlijk de drukste maand van het jaar. Dus uh, we zijn benieuwd. je op de hoogte. En uh, ik heb even een beetje slecht nieuws. Wes Madico. Zou je denken, wie is dat? Nou, dat is de zanger die in 1997 een wereldwijde hit scoorde met het nummer Alana. Die is uh, overleden op 57-jarige leeftijd. Zijn manager heeft dat in een verklaring aan de Cameroense media bekendgemaakt. Hij werd geboren op 15 uh, januari 1964. Is overleden na een infectie die al opliep in het ziekenhuis. En de zanger lag al enkele dagen in coma. En uh, ja, lang geleden, 1997, had hij die grote Hit, Alana. En uh, in 2020, vorig jaar keerde hij terug in samenwerking met, uh, met Robin Soets. En uh, daar werd die hit uh, werd een remix van gemaakt. En uh, ja, hij heeft ook nog meegedaan aan The Lion King. Deze nummer mee, laten we daarop houden. En uh, van het nummer werden wereldwijd meer dan 10 miljoen singles verkocht. En hij is niet meer 57 jaar geleefd. En dan ga je naar het ziekenhuis. Ja, hij lag dan in coma. Ik weet niet waarom, maar en dan raak je, krijg je een infectie en dan is het voorbij. En ja, nog weer slecht nieuws. Ja, ook slecht nieuws uh, in de tijd dat we in naar de vroeg mogen en mogen stappen. En naar de festivals. Dit festival Tomorrowland gaat ook echt zeker niet door dit jaar. De Belgische en Vlaamse regering proberen plaatselijke burgemeesters nog te overreden. hun verzet tegen het festival te staken. Maar de organisatoren zien dat niet gebeuren en hebben de moed opgegeven. Het uh, gaat gewoon niet gebeuren, helaas. Tomorrowland niet in 2021. Dus uh, we moeten een jaartje wachten. IFM Zandvoort, de Nightwalk, muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. En natuurlijk uh, binnenkort weer een heleboel evenementen. Ik geloof gisteren was er ook al een evenementje op het hele weekend... in Amersfoort, dus met Latino of zo. Nou, volgende week heb ik weer een feestje in Permanent, Reuring. Dat is ook het hele weekend, vier dagen zelfs. En uh, daarna uh, gaan we beginnen met de opbouw van uh, Electronic Picnic. Dus uh, het wordt denk ik toch nog stiekem wel een hele leuke zomer. En gelukkig die klote mondkapjes, daar zijn we dan uh, in ieder geval vanaf... als je ergens naar binnen gaat, mits je natuurlijk uh, uh, getest bent of gevaccineerd. Terug naar de muziek, Milk and Sugar, tezame met Lorino Kato met All I Need... It's Believe.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 night one saturday night o c f l Let me dance. Let Me Dance en daarvoor Kid We samen met South Blast met Funkmaster CFM Zandvoort The Nightwalk hier op CFM Zandvoort zijn bij tot aan middernacht en uh, vanavond is het weer feesten in de Scape in Amsterdam. Brainwash, we are back. Eindelijk weer een feestje. Nou, er zijn meerdere feestjes. Maar uh, de kroegen zijn weer open. Dus dat is altijd erg positief. En vanavond Raymundo. Jennifer Cook, Ryan Benoor. En MC Janto. Vanavond in uh, ja, Scape in Amsterdam. om 11 uur gaan de deuren open. En om 5 uur gaan ze weer dicht. Maar één ding wel belangrijk: je moet wel uh, testen voor toegang. Ik hoop dat ik het al gedaan heb. Uh, Alles heb je iets gemist in het nieuws, denk ik. Maar uh, of je moet. Uh, op je appie uh, die barcode hebben staan uh, van dat je getest bent. Of in ieder geval dat je een, uh, ja, een coronatest hebt gedaan. En dat doe je bij testen uh, voor testenvoortoegang.nl En dan kan je gewoon naar binnen lopen en dan uh, die test is je test 40 uur uh, geldig, houdbaar, hoe je het ook noemt. En dan mag je gewoon naar binnen en dan mag je gewoon lekker helemaal uit je dak gaan. Dus uh, ja, een van de weinige feestjes. Ik moet zeggen, Amsterdam, de uh, party update. Uh, ik heb hem dan van uh, DJ Guide. Nou, die is nog niet echt up-to-date. Daar hebben ze ook nog kinderziektes, want heel veel feestjes staan nog krasjes doorheen. Dus... Uh, ja, maar in ieder geval, ga gewoon kijken, want er is genoeg open. Anders ga je lekker eh, de eerste beste kroeg om de hoek opzoeken. En dan eh, zak je lekker helemaal door. Eh. Of je blijft gewoon luisteren naar ZFM's antwoord met een nightwalk... met alleen de beste hits op de radio. Lekkere dansbare muziek om je stapavond mee, mee te beginnen. Dus gaat het allemaal goed komen, vanaf heden kunnen we gewoon lekker uit ons dak gaan. We gaan door met muziek. Carlo met So Good. Je hoort de Javi Bora remix.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 jouw zandvoort zaterdagavond op DFS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 Jack met Funky Pride. Gezellige muziek op de radio. He, het weer is ook weer, uh, ja, redelijk toch, dacht ik zo. Hè. Lekker zonnetje gehad, temperaturen. Ja, best wel uh, redelijk. Het is nog niet echt de zomer die ik verwacht had. Maar jij ook niet, denk ik. Maar het gaat allemaal goed komen, zolang die is niet meer ophoeven En we gewoon weer gezellig, ja, behalve het openbaar voet. Zolang de kroegen weer open zijn, terrasjes weer open zijn. op nou, Tijdens, hè, dan uh, hoef je niet meer te reserveren, gaat helemaal goed komen. Zie je, we hebben voor tijd voor de Walk 10. Deze week op 10. Kevin McKay en Tasty Lopez met Miss You. Op 9. Alex Mills en Salardo met Keep Pushing. Op 8. Kideco en Saffron Stone met The Music. op 7. Duke Dumont en Kit en Nick met Let Me Dance. Op 6 Ivan Jack met uh, Funky Pride. Hoorde je zojuist. En op 5 spiller. Een dikke samen, ondersteuning van Sophia Alice Baxter met The Groove Yet. If This Ain't Love, hele oude, gouden klassieker. Nu in de stem van Sophie Alice Baxter. Op vier, Michael BB en Kitty uh, Cat. Uh, they Kitty got claws ze. Met Paradise op 3. Hot sinds 82 met Heater. Ook een oude plaat een nieuw jasje gestoken. Op twee, deze week David Panger en Mona Renea. Met Lift Your Hands Up. Deze week op één. Nog steeds op één platen die gewoon bij de zomer hoort. Milk and Sugar heeft hem jaren geleden gemaakt. Heel wat jaartjes geleden. En nu is hij geremixed door de the Purple Disco Machine. De man half machine, half mens wordt hij genoemd. Met Let the Sunshine. Deze week op 1. Nou, je hebt hem zo vaak gehoord. Dat voordat hem eh, vandaag niet gedraaid. Vorige week draaide ik hem ook al. Die werkte voor ook al. En dan kwam je in de mixer voorbij. Ik heb andere muziek. Paul Parson en Black Crown met Understand This Groove. Zo, so, ik, uh, eh, ik zie alles dubbel vandaag. En uh, daarvoor horen we Hydrus en uh, Vincent Cairo met Stick It. En tot over ook dit uur van de Nightwalk. Zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global House 5. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. Nu nog even muziek. Bedankt van David Pang, Ramona Renea. Nummer 2 uit de Nightwalk. En met Lift Your Hands Up. Ik zeg tot zo naar de break.